Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Campinggasten langs de Waal moeten naar een andere plek. De campings worden de komende dagen ontruimd door het hoge water dat richting Nederland komt. Komt allemaal door de wateroverlast in Zuid-Duitsland. Daar is de afgelopen dagen zoveel regen gevallen dat meerdere dorpen zijn ondergelopen en dammen zijn doorgebroken. Vier mensen zijn daarbij overleden. De reddingsoperaties in de Duitse dorpen gaan vooralsnog erg moeizaam, vertelt correspondent Doek. De brandweer doet zijn best om huizen te beschermen, om kelders leeg te pompen. Maar ze hebben een eigen problemen, hun eigen brandweerkazerne staat ook onder water. Waardoor ze beperkt zijn in wat ze kunnen doen nu. Voorlopig gaat het hier nog wel even duren. Waarschijnlijk staat het water hier nog dagenlang op deze hoogte. En pas aan het eind van de week is de hoop dat het water een beetje wegtrekt. Komende vrijdag zal het waterpeil in Nederland volgens Rijkswaterstaat op zijn hoog zijn. De partijleiders van PVV, VVD en NSC en BBB zijn het vandaag niet eens geworden over wie de nieuwe ministers en staatssecretarissen moeten worden. Morgen wordt er verder gepraat met formateur van Zwol en beoogd premier Schoof. Vrijdag dachten ze nog dat het zou lukken om er vandaag uit te komen. Eén knoop die moet worden doorgehakt is welke partij de minister van Financiën levert. Normaal zou dit de VVD als tweede partij zijn. Maar omdat de PVV niet de premier levert zou deze partij financiën kunnen claimen. Wel krijgt de PVV naar verwachting de post volksgezondheid. En ook zou er een aparte minister voor migratie komen. Het is al de hele dag een volksfeest in Breda. Voetbalclub NAC promoveerde gisteravond ten koste van Excelsior naar de Eredivisie... en mag voor het eerst sinds vijf jaar weer voetballen op het hoogste niveau. Op de Grote Markt is het daarom een gekke huis. Ja, en op de trappen van het stadhuis werd de ploeg gehuldigd, waar publieksverlieveling Boy Kemper de menigte, met een knipoog nog even excuses aanbood. Het had natuurlijk geen wedstrijd geweest voor NAC als wij gewoon 3-0 hadden gewonnen, hadden we mis aangeweest. Dus heel het gewoon een beetje spannend voor jullie. Maar uiteindelijk hebben we het gehad naar de Eredivisie! Eredivisie!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 en het nog zeggen op het moment dat deze band op moest treden... en op moest komen bij Bevrijdingspop 2024. Want toen hadden ze het erover van... ja, als 3 voor 12 het erover hebt, dan moet het wel goed zijn. En op dat moment kon ik alleen maar herleiden... dat het twee artikelen zijn van 3 voor 12 Noord-Holland. Deze kwamen ook toevallig van mijn hand. Maar goed, vind ik vind het altijd leuk dat de ego dan een klein beetje gestreeld wordt. Uh, Hunk, daar begonnen we mee, want dat is uh, ja, de band... ...die bevrijdingspop mocht openen. En dat had ook weer een reden, want zij waren de winnaars van de Rob Agda van 2024. En die hebben Marcus en ik, geloof ik, met onze snuffert bovenop, daar hebben we bijgestaan. Dus uh, in dat opzicht uh, gaat het helemaal goed. En bovendien uh, mag de band meedoen bij de popronde. Ik weet niet of dat ook voor de band die wij vanavond hier in de studio hebben... ...want dat is Harlem Leek. Goedenavond... Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, ja, ja, ja. Uh, de naam Harlem Lake zegt het al, en Meer, Want dat is het uh, ja, gebied waar jullie vandaan komen, toch? Of niet? Klopt, ja. Sonny, waar komen de bandleden zo'n beetje vandaan? Ja, waar, te beginnen met jou in ieder geval. Uh, ik kom uit Voorhout. Ik woon nu uh, in Leiden, dus ook in de buurt. Dat is iets aan de andere kant van de provinciegrens, maar we tellen je gewoon mee omdat ja. het <laughs> dus, dus wat, wat, wat dat gaat mij. Uh, Voorhoud ken ik, dus uh, tenminste, uh, ik weet de dat. Uh, hè? Bolle ja. ja. Uh, ze hebben ook nog een uh, treinstation waar je uit. Uh, ja, ja, dus, uh, ja Voorhoud City. Uh, <laughs> ja, Voorhoud City, <laughs> ja. <bovenal> <laughs> <centraal>. <laughs> uh, maar het, het zit niet gek ver van, uh, van Hanem meer af. Want uh, als je nee. uh, volgens mij, uh, dag, dan kom je uit in Bijnsdorp, geloof ik zo'n beetje, of niet? Het scheelt niet veel. Lissebroek, denk ja, ik Ja, Lissebroek. Ja. Dat is het, denk ik. Lissebroek. Uh, maar goed, uh, kijk naar aan. We, mijn topografische kennis van de Haarlemmermeer is nog enigszins uh, nou, oké, okay, denk ik. Ja. Dan uh, buurvrouw, want uh, Janne is uh, de frontvrouw van de band. Maar waar kom jij? Uh, ik ben uh, opgegroeid in Rijzenhout. Dus dat is een dorpje onder Schiphol, uh, naast Hoofddorp. Hmm. En op, in Hoofddorp ben ik altijd naar school gegaan. En je noemde net Lissebroek... En dat is waar wij eigenlijk altijd onze repetitieruimte hebben gehad. Ah. Um, dus dat is eigenlijk de grootste link met de meer. Nou goed, ik kom uit de meer en Dave ook. En oorspronkelijk hadden we een ander bandlid ja. uh, heel lang geleden... die ook uit de meer kwam. Inmiddels is die vervangen door, door Kjeld. Kjeld komt niet uit de Haardemermeer, maar wel uit... Ik kom, ik kom uit Leiden. Ook, eh, ja, dat ah? valt ook mee hoe ver het gaat. Ja, mijn het scheelt sch niet veel. Nou, goed, we hebben hier een Leids Tweetal gehad, nog niet zo gek lang geleden. De Kiwi Club. Dus, dus ja, het, uh, de, de, de, de, er zit wel wat musicaliteit uh, in, uh, in deze regio, buurt, om het even netjes te zeggen. Maar uh, ja, jullie zijn geworteld. Uh, nou ja, het, het zegt het al, Harnbleek. Um, even, nou ja, de, de naam van de band hebben we dus nu al een beetje besproken. Maar ik zag dat jullie al, uh, al een tijd uh, bezig zijn. En dan kijk ik met name jullie twee een beetje aan. Uh, jij, uh, Sonny en, uh, en Janne. Want 2017 geloof ik hè, is een beetje. Ja, klopt. Dave, de toetsenist van de band. Die heeft de band opgericht in 2017. Ja. Toen nog onder de Dave Warmerdam-band. Ja. En uh, samen ook met uh, Sonny. En een jaar later hebben ze mij erbij gevraagd om te komen zingen. Ja. En uh, toen hebben we in 2019 de Dutch Blues Challenge gewonnen. En uh, vanaf daar is het best wel hard gegaan. En uh, toen zijn we in corona uh, echt die eerste eigen ja. plaat gaan maken. En toen hadden we eigenlijk behoefte aan een, een nieuwe bandnaam. Omdat we niet meer alleen maar Dave's band waren. We waren veel meer een collectief die echt samen ook muziek schreef mm. um, en maakte. Dus toen uh, gingen we op zoek naar een nieuwe naam. En uh, Dave's moeder, die had Harlem Lake bedacht. Zo, geschiedenis geniaal. Ja, nou, en uh, ik kan mij, want, want uh, ja, het album wat een paar jaar geleden, of vorig jaar, of twee jaar terug. We hebben in 2021 ons debuutalbum uitgebracht, Full ja, uh, Paradise. Ja, uh, want dat was het, dat was de aanleiding, want daar uh, zat het hem in. En op een gegeven moment kwam er een toch wel enigszins bekende Nederlander op de proppen, de heer <laughs> Johan Derksen, die toch een enorme bluesliefhebber is. Ja. En die zei, dit is goed. Ja, hij zelf, zelf dit is, hij zei, dit is on-Nederlands goed. Ja. <laughs> dus jullie waren heel erg uh, vereerd met, uh, ja, met dit uh, verhaal. Maar we waren zeker ja. Ja. Ja. En uh, wat ik ook begrepen heb, jullie hebben in het illustre steen gespeeld. Daar waar volgens mij ook QB in the Blizzards ooit hebben gestaan. Klopt, in Grollo. Ja. Dus, dat kan je wel een beetje het bluesmecca van Nederland noemen. Mm. Uh, en daar woont Johan zelf ook. Daar hebben we toen de album release gedaan. En die heeft Johan uh, geïntroduceerd. Was het uh, een behoorlijk ja, spektakelbekijks? Trokken jullie uh, uh, behoorlijk wat publieke belangstelling? We hadden wel een redelijk volle zaal. Ja, ja dat op. dacht ik al. Want <laughs> ik denk, als, als hij er dan wel aan slingert, dan, dan moet het wel goed uh, komen. Uh, is dat nu ook een beetje zo te merken? Dat, uh, dat jullie best wel een beetje publieke belangstelling hebben als jullie ergens spelen? Kijk jou ook aan, Sondag. Ja, Ja, zeker. Uh, laatst stonden we bij Rips and Blues. Hmm? Eigenlijk... Uh, aan het begin van de set stond de tent al helemaal vol, uh, hmm. dus dat, dat, dat En wel wel uh, opende, dus dat was ja. eigenlijk best wel net. En we zien ook steeds meer mensen met een Harlem Lake t-shirt eigenlijk uh, ah, staan. Dus <laughs> de merchandise uh, heeft in ieder geval de, de, de, de merchandise weet, uh, ja. te vinden naar de, de, de mensen thuis. Loopt ja, goed. Okay. Ja, um, ja dan, dan dan gaat het op een gegeven moment hard. Ik zag uh, ook nog ergens een. YouTube-filmpje voorbijkomen bij NPO Radio 2. Dat jullie daar ook uh, ergens uh, al geweest zijn. Oh, ja, ja. Ja, twee jaar geleden speelden we inderdaad bij Giel Belen. Klopt, hè? Ja. ja. En we hebben leuk nieuws ook over Radio ja. 2. Gooi we er maar <laughs> meteen uit, natuurlijk. Ja. Want uh, dat is... Uh, want, uh, nou, wij hebben hier ook uh, hier in Zandvoort een muzikant die ook bij de heer Blokhuis is geweest. En dat is de Vluit Leuk. Die is al meerdere malen daar geweest. En jullie dus ook. Ja, aanstaande zondag mogen we bij Leo Blokhuis komen spelen. In de ja. avond. Ah, maar het is een, jullie, jullie zitten in een lustig gezelschap. Want we hebben hier ook een stamgast in de vorm van de heer PJ en Die heeft daar ook gespeeld. Dus, ja. dus het, er zitten toch wel, uh, wel wat mensen die ook hier gespeeld Dit hebben. Dit is de springplank. Ja, <laughs> nou zou je dat, zo zou je het kunnen noemen. Maar goed, uh, maar ik denk dat jullie al behoorlijk uh, wat, wat mensen... Uh, die jullie muziek al weten te vinden. Want ja... Als je een Europe European Blues Award weet te winnen... Dan, uh, moet dat wel, uh, dan moet dat wel hard gaan, denk ik, toch? Nou, Dat opent zeker de deur naar, naar het buitenland ook. Ja. En dan is het gelijk in heel Europa dat het iets zegt. Ja. Dat mensen daar iets want hoe druk is die agenda? Als ik jou even aankijk, uh, Kjeld? Ja, we spelen ongeveer 50 shows in een jaar. Ja. We hebben net een, een tour in Duitsland achter de rug. Mm -hmm. uh, van, van 9 shows achter elkaar, door het hele land heen. Ja. Dus de, ja, dat gaat hartstikke goed met de shows. Ja. Ja. Uh, en hier in Nederland wil dat ook een beetje vlotter? Maar ik denk als we na vanavond dit programma hebben geluisterd. En zeker zondag Leo Blokhuis, dan moet het dan wel, uh, moet die agenda wel vol gaan lopen. Nee, ja, absoluut. Maar we, we zijn druk aan het plannen voor, uh, eh, voor, voor de, als het album uitkomt om daar iets, iets mee te doen. Ja. Dus uh, stay tuned. Stay tuned? De socials dus in de gaten houden. We gaan uh, jullie zo uh, horen. Want uh, ik heb het lijstje al... Uh, mijn marsorders heb ik al gekregen. Dus uh, er zitten in ieder geval twee koffers in. Dat is even voor de mensen thuis. Ja, welke koffers dat zijn. Dat gaan we zo allemaal horen. Uh, dat uh, dus zo. En nu is het uh, tijd voor de nieuwe single van Camilla Blue... Ja, dat is ook heel uh, leuk, want wat wil het geval? Uh, hier in het dorp ben ik uh, enigszins uh, bekend met Mick Boskamp. Sterker nog, het is bijna een vriend van me. Uh, en die was op een gegeven moment bij Gouver de Roos. Die had hij vroeger um, veelvuldig getroffen in de tijd dat hij bij uh, de Playboy als redacteur uh, actief was. Ja, en daar stond uh, Joyce Dijnen. en dat is de dame achter Camilla Blue. En ja, dat was op een gegeven moment een beetje wat, wat dingen uitwisselen: van wat maak jij dan? Muziek, uh, ja, uh, zo en zo. En uh, de, ja, ik, ik had dat al via, via een andere aanvliegroute had ik dat al gekregen. En dus, geschieden, uh, en heel snel was het dan op een gegeven moment ook uh, bekend dat er alweer een nieuwe single in de pijplijn zit. En dat is deze single die morgen uitkomt, Dat noemen we Holding Your Crown. I was never made Remember to think twice to save you. I was never made just for you. Little two I truly made to ignore. I saw you. I saw you Remember to think twice to you. I was never mad just for you. The two of us are truly made to ignore. I was never mad to break you. Remember to think twice to save you. I was never mad just for you. The two of us are truly made to ignore. Ja, ik begin al altijd een beetje oud of the ploeg meteen te kletsen. Maar ja, het is altijd een kwestie even van die singeltjes toch van tevoren afluisteren. Maar ik ben een beetje een drukke baas. Dus uh, tegenwoordig ben ik ook hoofdredacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland. Het interview is er in één keer afgehaald. Uh, ja, want sinds afgelopen week mag ik mijn hoofdredacteur noemen daar. Goed, um, dat was Camilla Blue uh, met Holding Your Crown. Morgen komt die uit. En uh, er zit nog veel meer aan te komen van haar. Dus Dan moet je even gewoon de socials van haar in de gaten gaan houden. Het moment is aangebroken dat wij uh, gaan kijken en luisteren. Je zou, als je op een gegeven moment gaat zitten kijken op uh, jijbuis, dat is YouTube... dan zie je gewoon drie mensen zitten op een bank... dus het is gewoon uh, heel erg huiskamergerelateerd en sfeervol. En daar is het ook uh, een beetje wel naar het uh, materiaal wat ze laten horen. We beginnen met de meest recente single... wel is waar in een hele andere uitvoering... dan je wel eens een beetje van ons uh, gewend bent... of tenminste van hun gewend bent... En dat nummer, dat heet Voelt Again. The man is the moon, needing the sun to shine. A boy is a tune, needing a song to rhyme. And I know, I got it all. He said he felt like a pilot without his plane. So I learned to fly, but then he took off anyway. Now I'm here, left on the runway. A poor, poor me, felt like a fool for the man. I thought that he was cool, but I got fooled again. A poor, poor me, felt like a fool. Poor man, I thought that he was cool But I got fooled again Who shuffled the deck and gave me this hand The man is the moon, but with a gun against this hand He thought he had it all Poor, for me, felt like a fool for a man I thought that he was cool, but I got fooled again Poor, for me, felt like a fool for a man I thought that he was cool, but I got fooled again Fooled again Dat was hem. De eerste de, van het blokje van twee. Het eerste blokje van twee. Het eerste nummer van het blokje van twee. Ik, moet het, ik, ik zit het nu drie keer achter elkaar te herhalen. Zeg ik het goed? maar Volgens mij zeg ik het goed. Uh, de Don Bryant uh, cover uh, is nu aan de beurt. En dat uh, nummer dat heet 99 Pounds. She's 25 pounds of pure cane sugar in each and every kiss you wouldn't know what i'm talking about if you never had a love like this no i don't mean to be bragging but i tell you it's a natural fact the good things come in small packages you of natural goodness, 99 pounds of soul. She's 99 pounds of natural goodness, y'all. 99 pounds of soul. She's 25 pounds of tenderness in each and every time. a man so he don't have to worry too much 24 pounds of something else not even i can't give a name but it all adds up to 99 pounds well put together in a fine white frame she's 99 pounds of oh, natural goodness 99 pounds or so She is 99 nine pounds of natural goodness, y'all. Ninety-nine pounds of soul. Ja, zeker. Dat waren ze. De kop is eraf. En het mooie is dat ik nu ook even een kwartier rust heb. Want ik heb iets opgenomen. Een telefoongesprek. En daarbij gaat het om Waans. Want dat is de persoon in kwestie. Want die gaat een release show doen. Morgen over de EP Fases. Maar voordat het zo ver is hoor je eerst een van de singles van die EP. En daarna het gesprek. En dan zal ik vertellen wat uh, achter dat gesprek is gekomen. Maar volgens mij beginnen we eerst met coulissen. Wat zit er achter het gordijn? Duikt de coulissen in, stel tijdloos. Het kan zo de vries erin. observatiepost, hou alle opties open. Turend in de ruimte, wanneer komt de zon weer boven? Ben ik stoned of even afgeleid als ik zo die zinnen schrijf? Zoek zelf, yo, je krijgt die shit niet toegereikt. Ik schrik als de decibel door de klippers snijdt Plafond dienst ingeroosterd Hier heb je zelden vrij Speel al mijn levels vrij Level up en ga maar door Voor alles wat ik ooit verloor Is er geen antwoord Sluit mezelf af met een wachtwoord Ik wacht met het startschot En het schijt aan wat er nog verwacht wordt Ik kom wel terug als de code gekraakt is Ben de aangename aannames de baas Ik vaar tot het water bevroren is Bedolven in een dichte mist. Ver weg van waar de kennis is En daar vind ik Gevallen helden verloren sprookjes Afgebroken verhalen bewaar Mijn geheim in een doosje Vergaande glorie, verwelk de rozen. Even staat de klok stil Het hoofdstuk afgelopen Gevallen helden verloren sprookjes Afgebroken verhalen bewaar Mijn geheim in een doosje Vergaande glorie, verwelk de rozen. Even staat de klok stil Het hoofdstuk afgelopen Achter het gordijn waar ik achter verdwijnt zit er Heb ik nog niet gemaakt, trekkend aan een paard die vast zat in de modder. Speel ik op een kaart of weg gaat dokken undercover de wereld opgebroken in de dromen verloren. Strijd wel begraven wel, of door blijven stoken. Aan het koken zonder het vuur in mijn ogen. De rook verdooft me zonder inhoud in het glas staan te proosten. Kloten, bloemen in een pot, snakken naar de bomen. Veilig onderkomen voor al mijn gemaakte zonen. En dat zijn niet ideeën van gisteren en morgen. Slagen ingepakt, klaar om te bezorgen Adres al opgeplakt, ik sta altijd open Om het signaal op te vangen in de juiste zone Is het vergooide tijd en eeuwig zonde Schrijf deze rijms om mezelf te doorgronden In de diepe grotten en complexe sommen Er is een hoop kabaal achter het podium Maar er lijkt iets op te poppen Gevallen helden, verloren sprookjes Afgebroken verhalen, bewaar mijn geheimen in een doosje Vergaande glorie, verwelk de rozen Even staat de klok, is stil, het hoofdstuk afgelopen Gevallen helden, verloren sprookjes Afgebroken verhalen, bewaar mijn geheimen in een doosje Vergaande glorie, verwelk de rozen er staat de klok stil, Het hoofdstuk gelopen. Zitten achter het gordijn. Wat is me overkomen? Welke doos heb ik geopend in mijn eigen zone? De wolken breken. Ik heb gezocht niet stilgezeten. Ga ik doorslaan af of laat ik het maar achterwege? Aan de telefoon hebben wij Jonas Meijer. Maar dat zal de mensen waarschijnlijk niet zoveel zeggen. Maar als wij zeggen waans, dan zullen er misschien al meer mensen wat gaan bedenken van oh ja. Dat is hij. Um, want je hebt al eerder voor de, voor de EP overigens... Goedenavond. Goedenavond. Uh. Ja, ja. ja. ja uh, want uh, je hebt al voor uh, de aanstaande debuut-EP... die uh, morgen uitkomt... Ja. heb jij al uh, twee singles uitgebracht. Zeker, ja. Coulisse en Breken. Dat zijn de, breken kwam als eerste uit. Begin bij. Hmm. Twee weken daarna Coulisse. Dus uh, de ja. morgen de, de hele EP... Ja, um, als, we, als we de EP, ja de titel, Fases. Ja, dan dat. Als ik alleen al op basis van de titel afga, uh, wat, uh, wat vertelt het uh, verhaal Fases dan eigenlijk? Fases in je leven? Ja, ja het is meer een fases van, uh, van verandering en uh, hoe ga je daarmee om? Kijk, de, nummer, de EP is een beetje opgebouwd: opgebouwd op, elk nummer vertelt weer een. Soort nieuwe fase in een, in een proces van verandering, of uh, iets waar je doorheen moet. Dus, mm -hmm. uh, vandaar de fases. En, uh, het is ook letterlijk gemaakt, een beetje in de volgorde van de, van de EP. Dus uh, elk nummer was ook een soort verschillende fase waar ik even, uh, ja, ja. even iets uit moest, uh, uit moest gooien. Ja, um, als ik naar die. EP luisteren, want ja, ik heb het genoeg gehad uh, om hier even naar te mogen luisteren. En zeker uh, op het moment dat wij hier uh, dit, uh, dit gesprek uh, doen, zijn we bezig met 3 voor 12 noord het Vloedgolf. Um, ja, uh, als ik daarnaar luister, dan zit er toch ook iets van hip-hop. Of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, ja, zeker. Nee, het is, uh, ja, is hip-hop. Ik, uh, ik, ik ja, maak mijn eigen beats. Uh... En uh, schrijf daar tekst over. En dan een beetje over wat mij bezighoudt. Ja, zeker wel. Ja, dus het is. T... Het ja, dus het, is het echte Nederlandse talige hip-hop. Wat, uh, wat op dit moment. ja, behoorlijk in de belangstelling staat in Nederland. Ja, ja ik vind het zelf gewoon wel vet om. Uh, zeker met soort van. De focus ligt bij mij wel vaak op de tekst. Dus hmm. is de muziek ondersteunend. Maar ja. ik probeer ook wel linkjes tussen mijn nummers. en uh, met die tekst te vinden om daar ook. Uh, ja, probeer wel iets te zeggen of zo. Ja. Gewoon een feestnummer met rap maken. Dat... Ik wil er wel een soort diepgang in brengen. Uh, ja. Vind ik zelf gewoon het vet. Ja, wat, wat, wat voor achtergrond heb je? Uh, qua muziek. Of... Ja, ja, dat. Uh, het valt eigenlijk wel mee. Ik ben vier, vijf jaar geleden begonnen met produceren. Ik heb basgitaar gespeeld. En ik heb met een bandje, absoluut, uh, daar begon ik met rappen. Ja. Ja, uh, in Haarlem wel veel mee gespeeld. Ja, hoe, hoe, is dat, uh, hoe is dat eigenlijk dan op een gegeven moment uh, dat je dan gaat uh, rappen, hè? Want, uh, want ja, dat, uh, dat, dat, dat doe je dan. Wat, uh, was dat uh, zomaar of had je daar toch al eerder iets, iets uh, van, nou, dat past me wel? Ja, ik vond het altijd wel vet. En ik heb toen lang basgitaar gespeeld. En op een gegeven moment dacht ik zo, ging in dat beentje waren we zo oké. Okay, we gingen we opgezwollen kofferen. We vonden dat heel vet. Toen was veel ja, moeten we niet onze eigen dingen schrijven, en Toen... Ik vond het altijd wel vet, maar ik had nooit gedacht dat ik zo was van oké, okay, ik ga dit echt doen. En toen met dat bandje kwam het een beetje op gang. En ja. Toen vond ik dat eigenlijk heel vet, toen wilde ik ook mijn eigen beach maken. Ja. Uh, je zegt Halen, Dat wilde zeggen, je komt uit Halem. Ja. ja, zeker. Ja, hoe lang heb je er uh, gewoond? Mm. Even kijken, 19 jaar zo. Ja, oh, dat is best een lange tijd dan uh, in dat ja, opzicht. 20, ja, 20 ja. jaar, zeker. Dus, uh, dus uh, je bent eigenlijk ook wel, wel een beetje bekend in de Haarlemse muziek zien uh, of valt dat wel mee? Een uh, beetje wel. Ik, ja? uh, we hebben ooit meegeven in de Haarlemse pop scene en, uh, en alles. Dus, uh, ja. ja, kom, kom je er nog wel eens of niet? Wat je? Kom je er nog wel eens in Haarlem? Ik ben, te, ben toevallig uh, nu in Haarlem. <laughs> Dat is dat wel heel toevallig. Ja. Maar je hebt nog altijd wel iets met de stad zelf, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Ja, ik kom ja. altijd wel uh, geregeld terug even bij mijn ouders en uh, ja. wat vrienden opzoeken hier. Ja, want uh, wat ik ook begrepen heb, is dat je nu bezig bent aan de HKU in Utrecht. Ja, ja dat is uh, muziektechnologie. Ja, vooral een studie waar je veel in maakt. Je hebt geen instrumenten spelen als conservatorium, maar het gaat echt om produceren en uh, verschillende technieken om voor sound design, voor compositie. Uh, om gewoon inspiratie en materiaal te creëren. ja dat je kan helpen bij je persoonlijke toe in muziek. Ja, want uh, de HKU staat voor hogere kunsten Utrecht. Is dat wat jij doet? Uh, kunst? Uh, ja, ik, ja, muziek is zeker kunst, vind ik. Het is een uiting. Dus, uh... ja. moet, het, uh, moet het dan ook geen kunstje zijn, maar moet het iets, uh, iets, iets toevoegen? Uh, mijn muziek? Ja, nou ja, muziek in het algemeen, zoals jij ernaar kijkt. Ja, ik denk wel. We hadden laatst ook een, een college erover. Dat soort van. Ik uh, denk ook dat juist moeilijke zaken die lastig bespreekbaar zijn. via ja, muziek een veel makkelijker weg kunnen vinden. Mm -hmm. En soms een veel een soort van genuanceerder, genuanceerder beeld kan geven... voor iets wat heel complex is of zo. Ja. Omdat je juist veel directer soms een gevoel kan neerzetten... Uh, wat veel lastiger is in een gesprek. Of Het kan natuurlijk ook wel veel mensen bij elkaar... Ja. Ja, een nummer of zo. Dat zit ja. wel een belangrijke rol. Heet. Ja, en Fasis is daar ook een, misschien een onderdeel van dat je daardoor met deze EP, die jij dan zelf ja, min of meer hebt bedacht en dat het ook ja. uh, vanuit jouw perspectief uh, bekeken, dat je daar misschien andere mensen misschien over een doodpunt mee kan helpen, zoiets? Um, ja, dat zou altijd mooi zijn. Ik heb ik het nooit gemaakt met dat, met dat idee of zo, maar ik denk op zich wel dat er een uh, ja, je kan er op zich wel een les uithalen of zo. Ja, niet... Kijk, voor mezelf heb ik er wel wat van geleerd, zeg maar. Ja. En, uh, en ja, het net als mensen dat oppikken en daar iets aan hebben. Ik heb, uh, ik heb daar niet over nagedacht van: mijn muziek moet een soort uh, ding zijn wat. Uh, ja, of een groter doel hebben of zo. Hm. Als mensen zich erin kunnen vinden en iets uit kunnen halen, ben ik heel blij en het gewoon vet vinden. Maar ik denk, ja, wel qua tekst en alles zit wel wat in waar je wel wat aan zou kunnen hebben. Ja. Uh, morgen, dan uh, is het uh, zover, dan heb jij ook volgens mij een release show. Ja, de grote dag. Ja. Ja. Een beetje een tijdje naartoe aan het leven. Dus ja. Het is wel gek dat er dan ineens voor de deur staat. Maar ja. Uh, ja, heel vet. Ja. Uh, speelt zich af in Sinatol? Ja. ja, in Amsterdam. Uh, met uh, passende uh, supports, denk ik. Ja, zeker. Ja. Uh, als mensen jou sowieso morgen in Sinatol willen zien... ...kunnen ze nog wel terecht, denk ik, hè? Zeker, ja. Ja, er zijn nog tickets. Ja, ehm... Iedereen die luistert. Ja, oké. En dan nog de allerlaatste vraag. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Even kijken op Instagram ben ik actief. Waans Music heet ik daar. En op Spotify Waans. W-A-A-N-S... Dan gaan wij even wat uh, tracks uh, laten horen, of één track laten horen van de EP die morgen uitkomt. Aan het zweven, in de zevende hemel, althans dat dacht ik. Die walmen zijn benevelend, ik wil hier niet in wachten. Deze klank als de kan vast waarvoor ik me kwast was. Gedachten opgeschreven waarvan ik dacht dat het al af was. Ik pas dan net zoals het saddle op een bank pas. Een moment was leuker toen ik het vast had. En daar vast zat, los van getijden en het tijden. Vermijden is onvermijdelijk om alles maar rijmen en verdwijnen in de leegte. En ik wil naar onbetreden wegen. Laat me eerst leeg worden voordat ik alles weer ga eten. Laat me haten, laat me huilen, laat me voelen wat niet echt is. Laat me achter, laat me wachten, laat me niet zeggen wat ik echt vind. Laat die verhalen maar verloren gaan En de mythes onder de volle maan Laat die lege omhulsels maar op zolder staan Ik hou het voor mezelf en bouw langzaam weer die muren Voordat alles op me afkomt en ik het niet meer kan besturen In de tussentijd blijf ik maar vuren Het aanwakkeren van chaos af te wijzen van de kuren De zure regel op alle ideeën die ik planten. De wortels niet te vinden in het godvergeten Zand waar we stranden verman je Anders is alles voor niets geweest Ze kijken meteen al naar de kapitein van het schip, van, van wat gaan we doen? Ja, we zitten tenslotte op een meer, hè? Dus, uh, <laughs> dus het schuilbootje moet ergens uh, naartoe uh, gaan. Uh, ja, <laughs> wat dat gaat. Uh, nee, we gaan, uh, we gaan spelen, maar uh, je hebt uh, even kunnen luisteren naar het gesprek... wat ik eerder heb opgenomen met uh, Waans. En achter Waans zit Jonas Meijer en de EP die heet Fasis... Vooraf het uh, gesprek hoorde je coulissen. Achter uh, na dat uh, interview wat ik met hem had. Uh, dan was het vrije val. Dus dat is een beetje het, uh, het verhaal van uh, deze Waans in de Notendop. Goed, we gaan uh, snel weer verder. Want er staan nog twee nummers uh, op het uh, programma van Tweede Blok. Daar zit ook een, uh, een cover in. Maar we beginnen eerst met een, uh, met een eigen nummer, uh, als het goed is. En dat nummer dat heet Vought. Off you. I was trying to build a home, hiding from the storm, but now hiding ain't living and loving and keep me warm. The sight of you Makes me cry I was fleeing from a home, right into the storm, trying to find the answers in my questions as I go. You, trouwens, ook op uh, single uitgebracht, dat klopt, hè? Volgens mij, want uh, de single uh, is uh, uitgebracht. Um, nu is het, uh, ja, het moment ook uh, daaraan aangebroken dat we iets gaan horen wat ooit in 1987 van een, uh, van een ja, behoorlijk uh, succesvol album afkomstig is. Eigenlijk twee uh, albums heeft uh, Fleetwood Mac uh, weten, ja, tot, tot, uh, ...tot hele grote recordhoogte uh, gebracht... ...als het ging om verkopen van een, uh, van een albums... ...dat was het album Rumors... ...uit 1977... ...en uh, dat, uh, daar stonden natuurlijk... ...hele grote nummers als... Uh, um, ...Go Your Own Way... en Don't Stop Thinking About Tomorrow... ...en dat was uh, 1987... ...Tango of the Night... ...dat was minstens... ...bijna net zo goed als het uh, Rumors album... Er zat ook precies tien jaar tussen... En uh, ja, ik heb even een lange aanloop uh, genomen. Maar goed, uh, daar stond ook een van die nummers op... die uiteindelijk best een hele grote hit is geweest. En dat is um, het nummer Big Love. We kennen de videoclip... Uh, waarin uh, eigenlijk alles uh, op een gegeven moment uh, terug werd uh, gespoeld. Uh, in die clip, want uh, ja, dat, dat zijn de klassiekers die ik uh, dan ken. Maar dat nummer dat gaat uh, vandaag ook nog eens een keer opnieuw worden uitgevoerd. Maar nu... Door Sonny en Janne van Harlem Lake. En dan, dan horen we dus niet de stem van Lindsay Buckingham. Want die is uit de groep Fleetwood Mac gemieterd weer voor dezelfde keer. En ik geloof ook niet meer dat die terugkomt. Maar nu uh, mag Janne de, de, de vocalen uh, voor de rekening nemen. En het is dus een totaal andere versie. Want het is een akoestische versie natuurlijk van Big Love. Van dat mooie album Tango in the Night in 1987. Looking out for love In a night so still Ik zeg hier één ding over. Ik zou bijna zeggen, ga hem zondag ook uh, spelen bij, uh, bij Leo in de uitzending. Ik weet bijna wel zeker dat hij dat, uh, die, die, die ook wel helemaal uit zijn dak daarbij gaat. Want dat weet ik bijna wel zeker. Dus de manier waarop jullie hem hebben uitgevoerd... Uh, dat is totaal anders dan die wij kennen van Fleetwood Mac. Maar goed, ik ben ook maar een uh, simpele radiopresentator hier in Zandvoort. Uh, we gaan verder met uh, Jules Willems. En Jules Willems heeft een EP Koud Waterfrees uitgebracht... En daar staat dit hele mooie nummer, dat nummer heet gereserveerd. Zij haar release show gedaan van deze EP Koudwatervrees in de Nieuwe Anita. Daar uh, willen nog uh, wel eens hele leuke dingen uh, plaatsvinden in Amsterdam. Uh, zo ook deze Jule Willems uh, met gereserveerd. Ik heb hem een paar keer uh, beluisterd, die EP. En het is toch, denk ik, wel een beetje de moeite waard. Goed, we gaan even praten met de leden, de drie leden van Harlem Lake. Zo dadelijk... In het volgende uur gaan we het ook hebben, hebben over die andere bandleden die er dus nu niet bij zijn. Want ja, dat had ik uh, zaterdag een beetje zo afgesproken met Jan. Want, uh, want ja, ik was altijd in de veronderstelling dat we met uh, drie mensen te maken hebben. Nee, het zijn er vijf. Dus, uh, want dat moet ik even, uh, eventjes zo, uh, dat komt volgende, uh, in het volgende uur komt dat voorbij. Goed, uh, nu even over het album. Want het album, daar zijn jullie mee bezig. Klopt. En Fooled Again was een van de nummers die op dat album staat. En The Thought Of You ook. God of you ook, Die ja. Ik net hebben gespeeld. En Carry On niet. Hè? Carry On ook. Ook? Ja. ja. Zijn er al drie, hè? Ja. Want, uh, hoeveel singles komen er nog uh, van dat album? Er komen er nog twee. Nog twee? Ja. En hoeveel uh, gaat dat album tellen, The Mirror Mask? Negen tracks. <laughs> Negen ja. tracks. Dus dan blijven er nog drie om uh, te raden over. Dus uh, want, uh, Ik geloof dat Hier. je dan vijf of zes uh, tracks uh, uit uh, gaat brengen als ik het zo hoor. Ja, ja. En het, is wel, het is wel leuk, want het album heet dus The, The Mirrored Mask. Ja. Um, en er heeft ook een titelsong, die gaan we straks spelen voor ja. jullie. Um, maar wat wel leuk is om te weten, is dat het album komt officieel in september. Maar we hebben hem al beschikbaar gesteld voor de fans bij de shows. Oh. Dus als je naar een concert van ons komt, dan kan je de cd al kopen. Maar dat is echt alleen bij de tafel. Um, en dat doen we eigenlijk om, om, mensen, om onze fans een beetje te belonen. Omdat heel veel mensen zijn echt wel trouw en komen naar die shows. Mm -hmm. um, en ook om natuurlijk al een beetje een, een hype te creëren... voor het album wat dan in september komt. Ja, mensen. Want het is niet op streamingsdienst. Je moet er nee. echt voor ja? een optreden gaan. Zijn ja. er nog optredens uh, die er dan aan uh, zitten te komen? Want nee. dat is dan uh, vraag twee. Want ja, je hebt <laughs> natuurlijk nu even genoemd van... Hey, we kunnen de, uh, jullie kunnen nu aan het album komen. Ja. Waar is dat album dan te krijgen? Want je moet dan natuurlijk wel voor een optreden naar Harlem Lake... Ja, nou, ik, ik pak ik, even de ik, ik kan er wel wat Daar. even zeggen. Ja. Oh, Daarvoor ja. moet ja. je als eerste naar Zwitserland komen. Ja. De eerste volgende optreden is ergens midden in de bergen. Ja. Uh, de tweede kans is in Noorwegen. Dat is een dag later. Hij ah. dus, is heel erg in bed. Hij je het, het dat, over uh... Nederland mensen. Uh. En niet over Zwitserland en Noorwegen. Dus. In Eersel. In, in Eersel is eigenlijk de eerste volgende in Nederland. Uh, uh. Dat is 28 juni. Music on PD heet dat. Daarna moet je toch echt naar Frankrijk go. komen. Maar dat is wel lekker in de zomer. Dus ja. ik zou zeggen, combineer het met een vakantie. Ik zit, ik zit te denken, ja. Music on PD. Ja. Je moet wel een gevulde portemonnee hebben om een cd te kunnen kopen. Nou daar. ja, ja nee, zeker. Nou, dan kun je net zo goed naar Noorwegen als je toch het geld hebt. Het maar, maar, maar, is een mooi land hoor. Dus nee, maar, uh, nee, het beste zou je ook kunnen kijken op onze website voor de toerdata Wat geschikt is voor jou. Want het is een hele lijst. zeker hmm. later in het jaar. En uh, er komt natuurlijk nog van alles bij. Uh, uh, eigenlijk vanaf de album release show 1 uh, november. Dat is uh, de belangrijkste. Ja, Daar kan je hem zeker halen natuurlijk. En dat is hier. En, dat is in haar. Kijk in de buurt. Kijk 1 november. Dan moet ik even gaan denken op welke dag dat is. Maar dat ga ik zo even bekijken. Hoe dat is een uh, vrijdag uit mijn hoofd. Vrijdag? Ja, ja en, en dan, en dan kan ik. Ja. <laughs> dan, dan kan ik. Dus, uh, <laughs> dus uh, in dat opzicht... Uh, nou ja, of jij bent erbij. Ja, ja ik, uh, kijk, want ik moet er een stukje over schrijven bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus kijk. Dat uh, ah. vinden we niet erg. Nee, dat jullie niet. <laughs> maar er is al een van mijn collega's is al bij jullie geweest. Zeker. Uh, ja, want dat uh, was in de P3, permanent Daar hebben jullie ook opgetreden. Klopt. Ja, dat, ja, dat was stond, heel leuk. Er stond een dijk van een, van een artikel bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, erop. Dus uh, ja, dat is even ook oh, meteen bedoeld. Jongens. Ga naar zo'n optreden, want dan kun je nu al stiekem een aantal uh, tracks horen... die nu nog nergens te vinden zijn op het wereldwijde web. Nee, dan moet je toch echt het cd'tje voor hebben. Wel uh, slimme marketing truc eigenlijk, <laughs> wat, wat dat er gaat. Maar uh, um, ja, we gaan op naar het uh, nieuws van, uh, van 9 uur. En dat betekent dat ik er nog eentje kan draaien... Um, want ook zij, uh, want uh, zij heeft in, uh, in de sporten uh, gestaan bij Lowe Eddicts... en ze heeft ook uh, meegedaan aan de Rob Ackdown Award... Uh, was ook een uh, voorrondewinnaar en heeft uiteindelijk ook in de finale gestaan van 2022. Dat is ook alweer uh, twee jaar terug. Uh, deze dame heet voluit Elvira Smenk en uh, zij is ook bezig met een, uh, met een album uh, die uh, ook... Binnenkort uit gaat komen. En een van de singles die op dat album staat. Uh, gaat ze ongetwijfeld, denk ik, ook uh, laten horen op die avond. als ze uh, mag spelen. En dat uh, nummer dat hoor je nu tot aan het nieuws van 9 uur. En dat nummer dat heet Out of My System. I'm tired. All that I desire is you, but your pain.